Wij beginnen de zogerles 178. Pagina Kuf Lamed Dalit 134. De regel 5 van de zogertekst zelf. Ood Kuf Lamed Dalit. En de ood is ook Kuf Lamed Dalit. Amarley Maride de Alma. Amar de Amrit. Punt. Even op, uh, opfrissen in onze geheugen. Het is een nieuw een dialoog tussen um, Dome en de schepper. En de wenst nu wil nieuw, veel nieuw of be bewijzen, bewijzen, brengt bewijzen als het ware naar voren om David aan te klagen. En juist in de, in de zonde van die, de zonde die onder zijn afdeling valt, dus de zonde van um, ongeoorloofde seksuele contacten. Um, indirect leren we wat het wel gehoorloofd is, wat niet gehoorloofd is. Nee, dat op die manier leren we wat wel in de hogere. Wat niet, dus niet door de aardse ja, ideeën van, dit, van de tijd aan de tijd gebonden ideeën, maar wat is in de intrinsiek aan de, de wetten van het heelal eigen is. Dus voor altijd. Of voor altijd, bedoelen we altijd, tot de Kmartikoen, Maar niet na de Gmartikon. hij zei tegen hem, dus Domei zegt tegen haar Akkadosh Ja, net zoals minister die komt uh, voor de koning en die gaat dan aanklagen iemand. Amarley, hij zei tegen hem, tegen de hoe de, de, de almat let op hoe he hij hem aanspreekt. De heer over de wereld. De meester over de wereld. Van de wereld, weet ik het zeggen. Ahma de Amri, dat is juist wat ik, wat ik zei. I. Kameh Gali. Indien. Eh, dat heb ik nog niet gelezen. I. Kameh Gali. Dilo heeft Zes behada Uria Kame mi gale le Leorcha La tlat Yarche Vitu iada De lo zeifen behada Lealvin Maisha Darla David opaket alle alle beta tesek lem shamsha beet b intate acht dichtig red le beta kha verhac rab le kha kijk hoe kijk nou een geweldige dialoog tussen de schipper en die domme kijk nou hoe hij probeert hem te overrijden, als het ware, door, door de aardse uh, logica. Uh, Vijf Amarle, hij zei tegen hem, dus domme, uh, dat hebben we gezegd, na de punt. Ik gale, kijk hoe, de, hoe kijk de argumentatie is. Indien het voor u onthuld is, voor de schepper dus, voor u is het uh, helder. De los schreef behaard Uria dat Uria sliep niet met haar, dus had geen contact met haar, met Batsheva. Ze is For wie is het wel, for wie is het anders uh, onthuld? Well, for you is het wel onthuld, maar voor wie kan, for wie kan het wel? Wie zou kunnen dat weten? Haar arga, dus. Hij had moeten David, moeten, David had moeten wachten, drie maanden, ja, drie maanden had hij moeten wachten, om de reden zoals wij dat hebben, of zoals wij, dat we hebben geleerd. We toe, dat is dus één argument, zegt hij. Hij wist toch niet dat het zo was. Dus dan hij, hij had moeten drie maanden wachten, dat is de wet. We toe en bovendien, en ja, dat de shachiv, indien hij wist, indien David wist, de loschachief behadele al dat, hey, Uria sleep niet met haar, Midis, lo, nooit sliep met haar, dus met die Sheva Hij had geen contact met haar, geen seksuele verhouding. Maar Shadar La David, waarom dan? Zond David hem, waarom David zond die uria, opakid alle en hij heeft hem opgedragen, Lechamse beïnterte, om gebruik te maken van zijn vrouw, dus om, voordat hij hem naar de Oostfront stuurde, ja, bij wijze van spreken, hij zei, dan gaan we naar huis snel nou, en gaan maar even met je vrouw contact hebben. Zo, so, het gebruikelijk is het, weet je, want dan, wie weet. Uh, maar waarom heeft hij dan, dan dat gedaan als hij, wist, als hij wist dat hij nooit had aangeraakt Sheva. Waarom had hij hem dan gestuurd? Uh, hij, hij, wilde, hij wilde dus David, wilde wel natuurlijk die Sheva hebben. Waarom had hij dan opgedragen aan die Oerje om naar huis te lopen snel voordat hij. Zijn spullen pakte en naar de Oostfront vertrok. Dat hij gebruik moest maken van zijn vrouw betekent ge, seksueel gebruik. Ach, dicht hier, want het is geschreven. Redelijk tegen. Want het staat geschreven daar. Dat. Daal af naar je huis. Dus ga naar je huis. Waar hij gaat gaatsraad leggen. En was jouw handen. Was jouw voeten. J jouw voeten wassen, dat is de Torah. Uh, in bedekte termen zo spreekt over, maak gebruik van, ja, van, van die vrouw, dus. En was je was voeten, ja. Waarom? Het is ook niet zomaar, het is niet een gewone efemisme weet je, om even fijn te zeggen, om, om niet plat je uit te drukken, maar we zullen, het is hier niet de plaats om dat, maar gewoon even gefixeer zichzelf, was je was voeten, want waar de voeten zijn, daar is de, daar is de uh, de plaats voor de citra agra, dat weten we. Maar, dat moet je hoe, we zullen zien. Maar, in ieder geval, die, die, deze twee argumenten breng je dan naar voren. Drie maanden moest hij wachten. Hij had niet gewacht, volgens, volgens de domme. En, bovendien, hij zond die Uria om, kijk, om, om wel contact te hebben met haar hoe, hoe, hoe rijmt het? Hoe, hoe kan het, hoe kan je dat uh, rechtvaardigen dat hij dat zo deed, te, als hij wist dat Hoeria nooit contact had met haar. En daarom was hij aan hem geoorloofd. Duidelijk. Het gaat om wat geoorloofd is en wat niet geoorloofd is. En wij uh, We gaan naar beneden, naar de Hasulam. De rechterkolom, de regel 20. De referentie van Ot Kut Kuflamet Dalet. Amarle Mare Lechule. Dubbele punt. Amarlo hij zei tegen hem. Dome sei tegen Hakadosbor. Ribono shelolam 21. Ik vertaal het direct. Ribono shelo lam, meester van de wereld. In ei ze marti, zie je, dat is juist wat ik gezegd had. Im een, de linker le lefanecha galgilui, indien het voor jou onthuld is ze Urija loschouwima dat Urija sliep letterlijk sliep niet met haar. Leef voor hem, voor David. Ne, voor hem. Mij mij Voor wie ze dan wel onthuld? Ga twee lo lechakot? Hij had moeten wachten drie maanden. Gedurende drie maanden. Punt. We worden. In drie David Lama 5. She katoe ve redle veetega, ve raglecha. 3. Nee, 2 na de punt. We oorden letterlijk een nog, dus een bovendien. Iem 3 toma, indien jij zou zeggen, she David, ja da, dat David wist, she losha chavimale en melam dat, hey, Uri nooit, nooit sliep met haar. Dus nooit had contact met haar. Seksueel contact vier. Lama shalahoto waarom Zond hem David. Wit En droeg hem op. Le shame to. Om van zijn vrouw gebruik te maken. Zo zeg men zo. Vijf. Dat is wat normaal gebruik. Normaal gebruik. Van het woord gebruik. Men zegt. Le shamesh be isto. Dus gebruik maken van zijn vrouw. En Soms zegt men dan. Le shamesh be mito. Soms zegt men de Torah. zegt men ook. Om gebruik te maken van zijn bed. Ja? Van zijn bed gebruik te maken. Of van zijn vrouw gebruik te maken. Maar hier in, het, in de hele geschrift stond het. Shekatoef. Want het is geschreven. Red, lewe tegen, David zei tegen de Uria, daal af naar je huis. Interessant is, daal af, had hij hem gezegd. Verachatz raglega, en was jouw voeten. De, we gaan naar boven, naar de tekst van de zoger de regel 9. God kuv lamet Amarle Vadai lo yada. Punt. Hij zei, en ik doe tegen die domme. Wat yada, lo jada dat hij wist niet. David wist het niet. ja jatiar. Mitlat Yarche Orich De arba Ftien Yarche Havu De Hochi Tninan Bechamisha Esrim de Nisan Evar David Karuza Baholi Israel Elf we hebben een imio, we hebben een imio, we we hebben we hebben een we we De regel 9. Na de punt. Awail, ja, hier mit laat Jörg yorich, maar he maar hij, David, uh, wachtte meer dan drie maanden, langer dan drie maanden wachtte hij. Hashem bevestigt dat. De ha, want zie hier. Arba jarge hawe, het waren vier maanden. Dus er vier, vier maanden verstreken, vanaf het moment, vanaf dat moment, totdat hij nam haar uh, tot zich. Kim. De hoogheid Ninnan, want we hebben zo geleerd, staat hier geschreven. In, de hele, in het heilige schrift. Baha is rim de Nisan, 25ste van de maan Nisan. En Nisan is een, een uh, maand van, van uh, een lente, ja een maand, wat uh, we zeggen maart april kan het zijn soms vers, vers, verschuift het maar 25ste van Nisan op 14 kan ik zo, ja, jullie even als zeggen dat op 14 Nisan 14, 15 Nisan is het Pesach. ja dus een 10 dagen na Pesach of vanaf de eerste acht nacht van Pesach, dat jullie kunnen al zien dan zegt hij dat, want dit is geschreven, we hebben dat geleerd, Nina. Bahamishav is de Nisa, dat 25ste van de maand Nisa. En waar David Karouza Israël liet David een verkondiging doen over, de he over hele Israël. Dus een soort, een soort verkondiging over, over dit, over dat. dus troep over de verkondiging. Dat is misschien goed. Elf, we hebben hem JOOF en hij was met JOOF met zijn um, met zijn hoofd van leger, zijn legeraanvoerder, JOOF. En hij was met JOOF, Beshiva Ayomien, dit is Sivan, hij was met JOOF al in de zeven dagen van Sivan dat is gewoon, die gaat het laten zien, dat nou, zij was dus be, met met Joof, dus betekent in het leger, we aaslo, en zij gingen, we gablo, en zij vernietigden, ara de bnei amon, het land van de zonen van Amon, Ammonie, Ammonie, Ammonie, ammonieten, dubbele punt, Sivaan, hij gaat nu tellen, de man Sivaan, dus 30 dag. We tamoes en nog een maand Tammuz. 12 de maand av. Awe is een beetje zo, een beetje als die augustus al. We elul, en ook een beetje zo augustus, begin september, zo tussen die augustus en september in. We elul, is de maand voor de Yom Kippur. is ishtahu sam. Verbleven zij daar, dus vier maanden verbleven ze daar, dus in de oorlog, voering, enzo et et Dus hij was niet met haar. Twaalf. En dat is allemaal, kan je dat zien, uithalen uit, de, uit het heilige geschrift. Punt. elul, de mi, Dertienuwa Yoma de Kipoori, Machal le Kutsabrihu, Ahu Choma. Dus dan komen we in die vier maanden, we komen tot Elul, zie je, tot en met Elul, en aan het einde van Elul begint al, de volgende maand begint al Tishri, de maand van, van het eh, nieuwe, nieuwe jaar, ja? en het tiende van de Tishri is al Yom Kippur. Dus, dat is, hij, dat is wat hij zegt ons. Waarover Arba is, wij bij Lul, en op 24ste van Eil-Lul, en dat we zeggen, een weekje voor de Rosh Hashanah, we met Batsheva, het was, wat er was, wat het was, met uh, de, die vrouw van de Batsheva, dus zijn contact, wat, wat hij had, dat hij nam die, die Batsheva tot zich, contact met haar gehad. Dertien, de, wij de Kippur, he. en op de dag, dag van de Jom Kippur, dat is dan drie weken daarna ongeveer, ja, want, zie dat, 24ste van Elul, dat is dan een weekje voor Rosh Hashanah, ja, of niet? Een weekje voor Rosh Hashanah, en dan wachten we, en dan is het nog tien dagen tot het Yom Kippur is. Dan hebben we zeventien dagen ongeveer. Dus zeventien dagen, nog geen drie weken later, zegt hij dan op de Kippur, en op de Yom Kippur, de zeventien dagen na zijn contact contact met, van David met, David met die vrouw van Uri, Uri. Uh, op de dag van de Yom Kippur, machale Kutsabrihu Hahu vergaf... Hakadosh Baruch Hu hem... deze zonde. Punt. Wat betekent dat? Hoe, hoe gaat het? Hoe, wat is dat? We zullen zien. Wij weten dat Hakadosh Baruch kan je niet... kan je niet... hij... Uh, uh, kijkt niet naar personen. Duidelijk. Hij kijkt niet naar het gezicht. Keek niet... Uh, het moet kloppen of niet kloppen. Het is niet uh, lieveling of niet lieveling. Het is, uh, er bestaat recht. En er bestaat uh, plichten. En, en, en van alles. Ik kan hem niet omkopen. Dat is wat, wat ik, ik wil zeggen. 13 um, Naar de punt. Weet de amri. Bezijend. Badar. Waar 14 Weet kanshu. בחמיסר די איבר ובחמיסר באילול הווימת הוויבת שוו וביום הדי פולחן די פחינה כוף למד אהי די ארשת ריחל די כיפורה די גם Hashem en vier gaat het. Ga, lotamut. We keren terug naar de vorige pagina. De regel dertien. We eat de amre, en, en er zijn sommige, sommige zeggen. Er zijn andere meningen, zegt hij. Er zijn, door sommigen zeggen dat Bazaïen bij Adar, dat dit de zevende van de Adar, de maand is ook een, een naam van de maand Adar. Adar is een maand voor Pesach, ja, voor de, voor de Nisan, er bestaat een maand die heet Adar. Dat is eigenlijk een maart, zouden we kunnen zeggen. En. So, er zijn sommige zeggen, er zijn meningen, dat uh, op de zevende van Adar, eh, waar Karuza, liet hij uh, verkondiging uit, uh, uit op, over, is, over de heel Israël. 14. Weet Kanshu en zij verzamelden zich, Bachamisar de Iwa, de En ze verzamelden zich op de vijftiende van de maand, Ivar, over Hamisar, bij Elul, en, de, op de vijftiende van Elul, hawe madde, hawe me Batsheva, was datgene, wat, wat, wat, was, wat er gebeurde met Batsheva, dus zijn contact met Batsheva, op Yoma de Kippur, en op de dag van de Yom Kippur, de volgende in Basem werd hem mede, meegedeeld. Werd hem meegedeeld aan David. Door profeet. De, hij had die grote profeet Nathan in zijn tijd. Was een echte profeet. Gam Hashem hij weer gaat het ga. Hij had hem gezegd. O Hashem heeft jouw zonde voorbij laten gaan. Als het ware Opgeheven. Lotta moet. zult niet doodgaan. Dood Punt. Dus, gij zult niet doodgaan. Door deze zoon. Door de zonde. Mai Lotamut, moet. de doem. Kijk wat hij zegt. ons. Wat had hij hem gezegd? Mai Lotamut. Wat betekent. Jij zal niet doodgaan. En hij, hij antwoordt hem. De zogger antwoord. Lotamut bejade de domen. Jij zal niet doodgaan. Doodgaan. Door de hand. Van de hand van dome Dus niet van de hand van deze. Uh, aangestelde. Ja, over de zonden. Van. Uh, seks, uh, verboden. Uh, seksuele handelingen. Zal je niet doodgaan nu goed kijken wat hij ons nu vertelt, want er staat enorm veel, enorme geheim dat wij op die manier kunnen langzamerhand penetreren in het geheim, in de geheimen van het Torah, want niemand begreep dat, nou neem daar iedereen, Zul, zal, iedereen zal zeggen nou, kijk wat iedereen, iedereen kan toch lezen ik bedoel, in de, in de vertaling, iedereen kan het lezen, hoe dat over de zoon, over wat, de, wat David deed met, met die Uriën en met de vrouw van Bathsheba, met zijn vrouw. Hij, hoe hij dat deed. Nou, hij had, hij had toch gezondigd. Elke mens elf, niet. Elk mens zou zeggen, nou, je kan zeggen wat je wil. Hij had toch gezondigd, oké, okay, Hashem hem dat vergeven, wat heeft hem vergeven. Nou goed, het mag toch niet, ja, of, die, of je koning bent, of dat... Het doet er absoluut niet toe. Hey, hoe kan je dat rechtvaardigen? Niemand begrijpt dat. Een religieuze mens bijvoorbeeld, iemand die ook die leert, bijvoorbeeld, over de Torah leert. Ja, een rabbi, of een, of een grote priester, laten we zeggen, iemand die in Rome zit. Die leert veel, die, die weet wel. Die bereidt waarschijnlijk, ik uh, uh, ben overtuigd, dat. En die en de ander die zijn bereid om, om te zeggen van nou oké ik begrijp het niet maar ik, ik rechtvaardig dat. Als Hashem dat zei dan rechtvaardig ik dat. Dus ja dat ik begrijp het niet maar ik rechtvaardig dat. En voor ons is het nog niet, nog niet genoeg. Ja, dus daarom, De zoger geeft ons de diepe innerlijke be, be, be, bewegredenen door de hoge logica hoe dat zit in elkaar. En wij moeten het wel kunnen. Uh, en wil dat wij niet alleen geloven natuurlijk boven het verstand. Maar wij ook moeten ook begrijpen. Let op wat hij ons vertelt. Um, dus wij gaan nu terug naar de vorige pagina. Hasulam. De linker kolom, de regel Zes. De referentie van Ot Kuf Lamed Hey 135 De regel zes Amarle Wadai vechule Amarlo Hij zei tegen hem Hashem zei tegen Dome בגדים זה יפן לוגידה ישארות הם toch al forlei dorlei זה hele zim for forlei. אבל חיקאי יותר משלושה חודשיםים אחד כי ארבעה חודשיםים או De regel zes, na de dubbele punt. Amarlo. Hij zei tegen hem. A Kadoos Borogu zei tegen Dome, zeven. Wat loja Eloja, da, uiteraard, dat hij niet wist. David wist het niet. Wist niet of, uh, herinner je toch, wist niet of, hoe sliep met haar, of niet. Maar hij wachtte meer dan, of langer, dan drie maanden. Acht. Want er waren vier maanden, dus vier maanden wachtte hij na de scheiding haar scheiding, als het ware, van Uriah. Uriah ging naar de, oostfront, naar de oostfront, dan, hij wachtte nog vier maanden, en niet minder, en niet, niet direct uh, binnen die drie maanden, heeft hij haar genomen. Acht punt, kijk naar nou, hoe Hashem interessant ook voor ons, om te zien dat hoe, hoe omgaat de schepper met zijn, met de krachten die door hem aangesteld zijn. Dat hij niet zegt, zo so, so is het, ja? Zo is het, en nu kop dicht, ja? Yeah? Hij zegt het niet zo, zie je, hoe dat wezen. Maar hij gaat hem toch wel bewijzen. Hashem zelf gaat zijn eigen minister nu bewijzen: bewezen kijk nou, je hebt toch een document. Je hebt een hele het hele geschrift. En kijk nou, wat staat in het hele geschrift? 8. Shalamadno. Bachemisha negen wees Rimba Nisan. David Karus behol Israël. Acht na de punt. Shalomadno, want we hebben geleerd. Bachemisha wees 25 25ste, 25ste, Op de 25 vijfentwintigste van de maand Nisan. hevier David Karus heeft. David heeft een oproep gedaan over de hele Israël, dertien, nee, de regel tien, sorry, de regel tien, na de punt. Waju im Jov, bazain besivan, we halchou elf, we Hishitu erets benai amon, punt. We hajoen hem, en zij waren met is Met die leger aanvoerder. Besivan, in de maand Sivan. We en zij gingen weg hier schieto, elf, en vernietigden, vernietigden het land van de zonen van Ammon, van Ammonieten. Ammonie, Ammonie, Ammonie. Elf naar de punt. We Sivan, Tammuz, Awe, Elul. 12. Niet akwusam. En de maanden Sivan 1. Tamus 2. Avd 2. 3. We elul 4. 4 maanden dus. 12. Niet, niet akwusam. Verblijven zij daar? 12. Na de punt. Of akav dalet bij elul. Ayam asha hayah. Bewaat. Bewaat. 13 Sheva, punt. En op de 24ste, Kavdal, het is de afkorting van 2024. En op de 24ste van Elul, van de maand Elul, dus een weekje voor, voor de Rosh Hashanah. Oftewel 17, 16, 17 dagen voor de Yom Kippur. Ah -ja, Masha, ha -ja, wa er wa was, wat er was. Met Batsheva, dus zijn contact met Batsheva. Zei, zeg niet wat er was, maar zeg wat er was, wat er was, Dertien. Uwajom hakipuri oto a avon. Dertien. En op de dag van de, yo de Yom de Kippur verhaaf hem akadosboruhu deze of die of d zoemde 14 u om rim bazain badar vir. hakarus 15 venit asfu batet vav b i uva asar va 16. Hayama, ma, mi, bat, sheva. Ova, yoma, 17. Nidbasem. basem. Ga, ma, shem. He, wie gaat het gaan? Lot Punt. 14. We, yeshom rim. En er is andere zeggen, een andere, andere zeggen. We hebben een andere, een andere mening. Uh, we zijn bij daar dat op de zevende van de maand Adar hij werkt, hij karoos, hij, liet, hij gaf die hij, hij oproep uh, over nee, over Israël. Wanneer en zij verzamelden zich, maar dat was op de 25, op de vijftiende van de maand uh, jaar. Uwah Hamisha Sarba Elul en op de 15e de van de Elul. Dus, zouden we zeggen, twee weken voor 15 dagen voor de Rosh Hashanah. Haja, of 25 dagen voor Yom Kippur 16. Haja, Masha, Haja, mi Batsheva. Was, wat er was? Met Batsheva, met deze vrouw, Batsheva, uwa Yom Kippurim. En op de Yomakippurim, Yom dus 25 dagen later, eh, 17 Nimshach, niet, oh niet Baser, werd hem eh, meegedeeld door de profeet. Maar, Gam Hashem, hij weer gaat het, ook oh heeft eh, jouw zonde voorbij laten gaan. Lotha moet, jij zal niet doodgaan. En nu naar de punt, Zoger zegt ons, uh, dat is het geheim wat die ons nu, dat hij, de Zoger nu ons onthult. Let op. Maar hoe achttien Lotha moet, wat betekent jij zult niet doodgaan? Punt achttien. Heino, dat wil zeggen, Lotam moet bejad, Dome. Jij zal niet doodgaan door de hand van Dome. Dus niet door het de departement van de eh, ongeoorloofde seksuele daden. Daar, dat was vergeven aan David. Maar we zullen dan zo klein stukje nog eh, van de uitleg van Hassolam nog leren en dan zullen we dat geweldig dat zien hoe wat de bedoeling daarvan is. 19. Nee, tienduizend varim, je domme, hoe gaan we monen? al Gilui arayot. Weet het ze niet Haperlo bij joma kipurim? 21. Niemca schlo de dome. En nu goed opletten, nu onthulling komt. Bij ura dwarim nechentien. van de woorden. Die dome, want dome is angesteld is aangesteld de regel 20 over de Giloujah Rayot. Rayot is onthulling van van blootheid. Letterlijk. Giloujah Rayot, de zonde van ongeoorloofde seksuele handelingen, dat is, is de naam daarvan, de technische term daarvan ter, term, term is Giloujah Rayot. Onthulling van de naaktheid. Technische term. Maar dan met de bedoeling is natuurlijk dat wat we, waar we het over hebben. Dus die domein is aangesteld over deze delicten. Over de Geluja Rajot. Daar gaat hij over. Alleen dat is zijn specialisme. We zij, ze, let op. En deze zonde werd hem vergeven. Hij verzoening kreeg verzoening, letterlijk. Hij kreeg verzoening daarvoor, voor deze zonde. Bij Yom Kippur in de, in de, op de Yom Kippur 21. Dus hij krijgt, neemt ziet het blijkt dus, Sholom moet bij be de bij de dome. En dan betekent het blijkt dus dat hij niet zal doodgaan eh, door de hand van de Dome. Dus net op. Dus op de Yom Kippur werd hem deze, dat deze vergeven. Als het hem vergeven werd, dan betekent dat hij niet kan, niet dood kan gaan. Ja, uiteindelijk, door die, door de hand van die aanvoerder, van de, of die, die, de hoofd van dit departement, van die, van die ongehoorde seksuele handeling. Amnaam, mitato, de volgende pagina, de, Ha Reichel Rehul de rechter kolom. Hayta, hachet shel het shell Uria. Shargu, Baherov, twee benei Amon. Let op wat je ons vertelt. Nu is het wel dat de essentie daarvan, van alles, van het wat hij wilde ons vertellen. Amna, mitato, Hayta, maar zijn dood was de doodwoners. Van David was toch wel... was toch wel... Eh, hoe zeg je dat... uitgesproken, de doodwoners. Let op... Van, dus niet door... niet vanwege die... vanwege deze zonde, let op... to Ammar de dood... zijn dood. Van David... was... was Mechamata het Uria, vanwege de zonde van Uria. Dus wat hij zonde, wat hij zonde had gepleegd ten aanzien van die Uria. Shehargu Bacherev, benij Amon. Die, welke Uria, de zonen van Amon, de Ammonie, Ammonieten, hadden, uh, met een zwaard, hadden ze hem uh, gedood. Dus, en dat was natuurlijk, wie heeft dat veroorzaakt? David. De koning, koning David heeft dat veroorzaakt. En dat was zijn dood. De, de dood van, da, van David was wel. Uh, dat werd hem als zonde, als, als zonde toegerekend. Let op. Maar niet, niet de zonde van. met, met Bathsheba. Dus daarom zegt zeg dan zeg dan de dus zoger dat hij werd niet gedood door de hand van de domein. En, maar de, wat, wat ten aanzien van Uri, dat is een heel ander departement. Ja, departement van, van uh, doodbrengen van de mensen, ofzo. Twee, de regel drie. Asherasa, David, hier moet je dan hier is een fout. In het scannen, de regel 3, het derde woord is staat het derech, moet je dan maken David. Dalet, Wav, Dalet. Ja, iedereen is ziet is het, de regel 3. Het derde woord staat het Dalet, Resh, Kaf, maar dat moet, dat moet in plaats daarvan, moet staan de naam David. David, Wav, Dalet. Ja, iedereen ziet het het is De rechter kolom, de regel 3 ja? van de pagina kuf lamet Hei. 135 De rechterkolom, de regel 3 als je kijkt daar het derde woord is staat het david staat start, derde ja. woord staat david resh kaf en dat moet je veranderen die twee letters in de eerste da, Dalit blijft staan, en dan de tweede rest moet je maken Wawr, gewoon een, een Wawr, en van de laatste Kaf moet je maken david, da, dalit, dalit, dan hebben we Dalit, wav Dalit, dat is de naam David. Drie, nee, de regel twee, Kmooshige Ida, Lavakatou, zoals het heilige schrift getuigd over hem, in, in het Boek Melachim in de Koningen. Koningen 1. De uh, Reichel 3. Asher Asad, dat is dan het cita, Citad. Asher Asherasa David et Ayashar Brene Yashem. Fir Velosar Mikola Shert Veiu. Kol Yimei hayav Rag Bidvar Five Uria Hiki. Dan aan het einde van het stuk, daar, daar staat er wel geschreven getuigenis in de, in de koningen 1 zelf over David. Let op. Daar staat het. Uh, zoals, zoals dus het hele geschrift uh, getuigt over hem, over David. 3. Asherah saad David. Dat David, zoals David deed, dat hij uh, was recht recht recht in uh, in de ogen van Hashem en hij week niet af van alles wat Hashem aan hem had opgedragen let op wat hij zegt wat, wat aan hem, over hem gezegd wordt alle dagen van zijn leven hij was niet af te brengen, hij was niet afgeweken afgeweken van de opdracht van de Hashem, raak, let op wat je zegt nu, aan het einde van de regel raak, bidwar, uria gietje, alleen maar wat hij dus afgeweken was, alleen maar in de kwestie, in de zaak, uria gietje, dat was de een, zijn enige zonde die hij had begaan, toch, toch wel die uria, dat hij hem eh, naar de oostfront liet uh, Vertrekken en daar werd hij dan gedood door, de zwa, door het zwaard van die, van die ammoniet, ammoniet. Dat was hem dus toegerekend als, als zonde. Zonde betekent toegerekend van wie? Niet door mensen, maar van boven. Van boven kan je niet, de zonde van boven kan me niet ontlopen. Als je hier op aarde, hier op aarde ontloopt, een zonde... Maar de zonde van boven betekent, als iemand gedaan iets, iets wat, wat verkeerd is, dan moet altijd een vorm van een uh, inkeer, door inkeer, een mens moet komen tot de, tot de uh, een vorm dat hij ontvangt, moet wel uh, schikken zichzelf dat hij ontvangt een soort uh, een vergeving. Really? Maar er zijn wel zonden hier dat hij toch wel dood, tot ter dood, dood was, eh, on, dus dood on, eh, was waardig of verkreeg dood, dood is vanwege deze zonde van Oeië. En dan kijk wat je zegt ons verder, vijf. We zijn zo meer vijf. Lotamet bejad de domen. Zes. Hu ameoné. Al rayot. En nog de volgende laatste zin. Rag bedwar uria achiti. Vijf na de punt. We zijn zo dat is wat hij zegt. Dit is zegt gezegd. Lotamut bejad de domen. That hij zal niet dood gaan door de hand van de dome zes, shehu me mon, shehu me moneda, die aangesteld is over die rajot, over de, over de zonden van de ongeoorloofde seksuele daden. Rak vidwar uria alleen maar, alleen door vanwege in zaken, in zaken uria achiki. Maar in zaken uria achiki wel, hij wordt vervolgd. eigenlijk David, van boven, wordt ver, ver, vervolgd door het feit dat hij die Urië had ter dood gebracht. Opzettelijk, als het ware, stuurde hem naar de oostfront. Dat was uh, de, de doodwoning, kreeg hij dan, van uh, de schepper. Ja, kijk nou hoe, hoe rechtvaardig, hoe logica van... Uh, de goddelijke logica is, we zouden zeggen, nou goed, dat is toch op de aardse manier, oké, okay, dat is toch een leider, kijk, kijk nou naar Europa, of naar elke ander land. Huh? Uh, dus de, wie, wie de koning wilde, hij hoefde niet eens, uh, kon alles doen wat hij wilde. Dat kan je overal rechtvaardigen. Maar met, ja, de koning, die moet, die moet zitten, die zit over de aangesteld is over het volk van God, daar kan, niet, daar kan je niet onder, onderuit. Daar bestaat ook geschreven in, in het Talmud, waar God, wat ik grondig had bestuderen, want niemand houdt, ze houden niet van dat. Ik bedoel, dat is niet representatief voor hen, voor degene die, die Talmud leren. Voor mij was het echt geweldig, dat, dat Talmud, groot uh, stuk van het Talmud, en daar staat geschreven dat alle volkeren, die de, de koningen van volkeren, die altijd leefden, in, betrekkelijk natuurlijk, altijd in weelden. En zochten weelden, weelden. In alles. En ook um, namen uh, wie zij willen, wilden, vrouwen, mannen, alles wat zij wilden, konden ze zichzelf veroorloven. Rijkdom, alles. Terwijl David, en David had het niet, David mo mo zichzelf stelde op als arme. Hij uh, adviseerde het volk en allerlei andere, andere dingen. Dus hij was steeds bezig met de gewone, gewone dingen van het leven. En, en had alles behalve het beeld, beantwoordde alle op, alles behalve het beeld van een koning zijn. Ja, van, van uiterlijk kon je niet zien dat hij echt een leven had van een koning. En zo moest het eigenlijk, moest het eigenlijk zijn. Daarom was ook zijn zoon, ja, eigenlijk zijn af, af, afkomen, van wie nakomeling is, Jeshua ook. Ook de koning die absoluut niet uh, aan zichzelf, als het ware, een zeker uh, weelde of allerlei andere dingen, of allerlei uh, genot gaf op zich, zichzelf. Ja? Kijk nou naar... Salomo. Huh? Salomo. Salomo had iets anders. Salomo had alles verkregen. Ja, maar hij had wel de kracht om, om, om het uh, door te staan. Ja, omdat... Om, hij had niet aan Ja, het moest ook... de rijkdom en de pracht moest ook... Uh, zich manifesteren, ook in deze wereld. Dat is allemaal van Hashem kwam. En toch wel, aan het einde der dagen, was Hij natuurlijk gevallen. Hij had vele vrouwen. Wat, wat betekent vrouwen? betekent vrouwen, dat staat ook in de het, in het Torah, in het hele geschrift. Dat zij brachten, Kijk, Hij had niet alleen van alles, alle, van vrouwen, Hij had vrouwen, van overal over de, over de hele wereld. Van de prinsessen, van overal, van de hele wereld, hebben ze hem aan hem gebracht. Hij had um, uh, 300, uh, 700 vrouwen en 300 uh, bijvrouwen. Normaal zou je denken omgekeerd, ja, maar het is geestelijk wat het betekende. Ja. Weet je, weet je meer, ja, meer dan met één is het al, is al veel te veel. Eén is al veel te veel. Een vrouw is het al veel te veel in onze tijd. En dat moet je nog meer. Maar dat betekent niet dat. Dat betekent veel. Dat betekent alles. En toch wel die vrouwen hebben toch. En hij werd ook gewaarschuwd door. Door de profeten. Staat ook in geschreven. Een man moet, moet, moet, moet niet te veel dit en niet te veel dat. En uh, toch wel werd hij door die charmes van die vrouwen. Weet je dat zwarte magie, en hij wist het wel. Hij wist al, helemaal zwarte magie. Hij dacht dat hij zo krachtig zou kunnen, dat, maar toch wel aan het einde der dagen, hij was een, een uh, Egyptische prinses, en hij had voor haar ook een tempel gebouwd, en dan natuurlijk ging hij al, was hij ook meeges, meegesleurd in de, natuurlijk in dat, in het aardse, in dat zwarte magie en van alles, maar niet dat hij zo dat was, maar toch wel uh, was wel natuurlijk op die manier. Daar, niemand is bestendig. Niemand is bestendig tegen. Ja, iemand kan zeggen, als ik rijk ben, dan ga ik toch wel dingen doen. Ja, niemand is. Het er is, er is, er is erg moeilijk om dat, om dat te combineren. Mm. Hoewel, kijk bijvoorbeeld over. Uh, Moshe. Ja, Moshe was, staat geschreven, hij was de bescheidenste man van, van de wereld, ja, de bescheidenste man. Dat betekent, hij was wel bescheiden van binnen, en er was ook natuurlijk hij had ook niets genomen, niets, hij had ook gezegd, in, in, het, in het laatste boek van de Torah ook, ik heb niets van jullie genomen. Dus Moshe, hij is dus niet zoals men dat in de volkeren doet, dat men uh, de koning dan die, die dan alle rijkdommen allemaal zuigt van het volk en van, etc. En ook uh, Samuel was ook een grote Samuel, ook in de tijd van die verkondigde dit David, koning David, heeft hij dus uitgekozen door uh, uh, Schaul, ook de eerste koning en de tweede koning. En hij was ook zo, so, hij was ook that, um, had ook niets genomen van het volk. Hij was aan het hoofd van het volk en nog niets had genomen. Maar het zijn, zijn enkelingen. Zie, maar toch, David werd het eh, toegerekend dat hij deze Urië had eh, huh? naar, het op... naar het oostfront gestuurd en die werd dus gedood. Hoeveel leiders die sturen dan massa's? Ja. Gewoon als. Eh, gewoon naar. Ter dood, ter, ter zekere dood, ja, niets. Maar aan hem werd het wel, aan David werd het. Werd het toch wel toegerekend dat dit een grote zonde was. Maar die aanklacht, die, de andere aanklacht. werd hem vergeven? Ja. Maar ja, vergeven, dat. dat nee, vergeven betekent dat. Betekent dat het is, het is niet de echte zonde van boven gezien. Want hij heeft zich toch aan die vier maanden of aan de ja, drie maanden, maanden gehouden? Ja, drie maanden heeft hij gehouden. Kijk, drie maanden heeft hij gehouden. Aan drie maanden dat de, de, de, dus dat, dat, de termijn vereiste min minimum drie maanden heeft hij gehouden. En dan, uh, zij was ook niet aangeraakt door Urië. Dus het was niet, een, eigenlijk, niet echt, echt een vrouw van, van een man die heeft een afgepikt. Dus, zij was eigenlijk niet... Nee. niet dus, ja, maar hij heeft zich ook nog een keer een, aan de drie maanden gehouden. Ja. Dus dan valt er niks te vergeven, want er is niet eens een zonde ja. zon gepleegd, zou je zeggen. Ja, maar goed. Maar toch, toch, ja, vergeven was het betekent dat eh, hij, was niet, hij was niet schuldig was bevonden eigenlijk, ten aanzien van ja. deze zonde. Dus ten aanzien van de vrouw ja. was niet, was, hij was dus niet, ja, ja. was vergeven betekent hij was niet schuldig bevonden. Om de reden dat hij zich aan die drie maanden termijn en, had gehouden. Ja, en omdat zij was toebestemd voor hem en de andere was eigenlijk ja. niet haar man. Hij moest wel haar trouwen om haar, om haar, als het ware, verrijdelen. Om haar die omhoog te brengen dat zij geschikt zou zijn daarna for that for David yeah.